Toch af te ronden, de heer Gerrits. Voorzitter, dank u wel. Um, ik zou stellen dat wij uh, de kaders ook gewoon als raad kunnen aanpassen... middels bijvoorbeeld initiatiefvoorstel. Dat wil niet zeggen dat wij het parkeerbeleid radicaal willen wijzigen. Maar ik denk toch, en, en dat is iets wat ik wel heel erg voel vanavond... Hè, het, er wordt heel erg, uh, iedereen verschuilt zich heel erg achter de regelgeving. Er wordt niet met elkaar gedacht van, oké, okay, hoe kunnen wij dit dan gaan doen? En dat is nogmaals de reden waarom wij vroegen voor de uitstel... Want dan kunnen wij dus ook bijvoorbeeld middels een initiatiefvoorstel die kaders wijzigen, zodat u uw werk makkelijker kan doen. Dank u wel. Mevrouw Verheij. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Eh, nogmaals, hè, de, bij het vaststellen van het beleid zijn we niet over één dag ijs gegaan. Sterker nog, als je kijkt naar de historie van dit dossier, nou ja, misschien is het maar beter om niet helemaal terug te gaan, maar als ik kijk naar wanneer het eerste besluit is genomen om een uniform fiscaal parkeerregime in te voeren, dat is uit 2017. Uiteindelijk bij de uitvoering en de implementatie, we hebben er de laatste twee jaar echt hard aan gewerkt. En dat hebben we niet alleen gedaan en we hebben dat onderzocht. We hebben de ervaring van het zomerregime erbij betrokken. En de put-discussie bijvoorbeeld. Is, die is er al. Want dat is een regel die nu ook al in onze regelgeving zit. Dus ik heb bedoeld te zeggen. Die kaders en de, de situaties die ze schetsten, dat is dit, die waren bekend. En toch heeft de Raad dit beslist. Nogmaals, we gaan barmhartig om met schrijnende gevallen. We hebben ogen en oren voor zowel onze ondernemers als onze inwoners. Um, maar om even terug te komen bij de motie, um, blijf ik bij wat ik uh, eerder heb gezegd. En ontraad ik het uitstellen um, van het parkeerregime. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik ga... Naar de indiener van de motie. Ik zie de heer Kramer. Ja, voorzitter, ik weet niet of het voor of na de indiener moet, maar ik zou wel graag even een schorsing willen hebben. Als u Want verzoekt om een schorsing, is er nog wel ruimte om wat aanpassingen te doen en dat zou we graag willen inbrengen. Als u verzoekt om een schorsing, dan, dan, dan uh, krijgt u een schorsing. Dan is alleen, is, uh, um, ja, u vraagt om een schorsing, dus laten we dat nu doen. En dan is even aan mij de vraag hoe lang u nodig heeft. Uh, tien minuten. Uitstekend. Dan schors ik de vergadering voor tien minuten. Z Als в niet buur is, dan ben je babuulisch, witulisch. Nee, bijvoorbeeld niet мене, не була doet het best, gaf me nee, nee, Maar dat je niet naar beneden moet gaan, je Dames en heren, luisteren nog steeds naar de ZFM-raadsvergaderingen hier op ZFM Zandvoort. Op dit moment is er een schorsing in de raadzaal. Ondertussen gaan wij nog even muziek afspelen. Dit was Kales Orchestra stemmet Stefania, bekend van het Zongfestival. Van de inzending van Oekraïne, voor degenen die het willen weten. Uh, dan gaan we door naar het volgende nummer. Dat is Circus Mercus. ook bekend van de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 Working around.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 like gonna Dat was Mika met Love Today. Daarvoor Meneskin met Supermodel. Ik zie dat er alweer wat voor beweging is in de raadzaal. Nog niet volledig. Dus we gaan nog eventjes een nummertje draaien. En dat is: Be the Resires, My Desires, Ready, Zet, Don't Go. Gotta do, and I've gotta like it or not. She's got dreams too big for this town, and she needs to give them a shot, wherever they are. Looks like I'm already ready to leave, and nothing left to pass Ain't no room for me in that car, even if she asked me to tag along. Gotta, gotta be strong. Dames en heren, ik heropen de vergadering. Wij zijn nog steeds bij agenda punt 6. Een motie vreemd van de fractie van de Partij van de... voor de Vrijheid over de invoering van het nieuwe parkeerregime. Of eerder gezegd het uitstel daarvan. Um, wij hebben het al, um, nog een... ...extra antwoord van de wethouder gehoord. Naar aanleiding daarvan is er door de fractie van Jong Zandvoort gevraagd om een schorsing. En te doen gebruikelijk is het dan dat diegene die de schorsing heeft aangevraagd... ...ook als eerste bij hervatting van de vergadering weer het woord krijgt. Het woord is aan de heer Kramer. Ja, voorzitter, uh, dank u wel. Ja, we hebben de schorsing kunnen gebruiken om ook eventjes overleg te hebben met uh, de indieners uh, van de motie. Ik proef toch wel dat uh, hier uh, in de raad, uh, ook al is het niet raadsbreed... maar dat het toch wel behoefte is om een aantal dingen ook te kunnen aanpassen. Uh, nou hadden wij in eerste instantie gevraagd uh, of het mogelijk was terug te gaan naar een oude situatie. Nou, daar heeft de wethouder een helder antwoord op gegeven. Maar ik zou toch willen kijken welke mogelijkheden... en uh, mijn collega naast mij die heeft die, die, uh, die voorstellen liggen... of tenminste om aanpassingen te doen wat daar mogelijk is. Dus of u daar nog de gelegenheid voor wil geven... ...om uh, mevrouw Geurensen uh, het woord te geven om dat aan de wethouder te vragen. Ik wil mevrouw Geurensen graag het woord geven en ik zal ook vervolgens de wethouder nog verzoeken daarop in te gaan. En, uh, daarna ga ik naar de indiener van de motie en dan kunt u al een uw afweging maken. Dank u wel, mevrouw Geurensen. Dank u wel, voorzitter. Um, zoals we net begrepen uh, en jullie al uitsprak, is het uh, lastig om aanpassingen, of, uh, het uit te stellen... Um, wat we wel vinden is dat de gemeente dus vrijgevig zou moeten zijn uh, omgaan met het uitgeven van die vergunningen. Uh, zoals ook eerder gezegd, want de, dupe moet niet, uh, de burger moet niet de dupe worden van de fouten in de... Uit? Oh. Uh, daarnaast moet er een fysiek loket komen voor vragen en klachten, zodat dit samen makkelijker opgelost kan worden. Uh, tot slot zijn er een aantal punten die wij graag zouden zien die aangepast worden. Ik zal ze voor u opzommen. Wij zouden graag maximaal twee uur parkeren willen in woonwijken. Dit zodat de druk uh, voor bewoners parkeren verlicht wordt. Kan dit? Daarnaast zouden wij graag uh, de mogelijkheid zien tot het uitbreiden van de bezoekersuren. Niet een maximum van 500 uur. Kan dit? Uh, verder zouden wij ook graag de blauwe zone zien van maximaal vier uur bij Duintjesveld en bij de scouting. Tot, uh, verder zouden wij graag zien dat het uh, parkeergebied in het centrum uitgebreid wordt... Doordat hier nu onvoldoende parkeerplekken zijn voor de auto's. Uh, en, uh, zouden wij graag uh, betaald parkeren tot 8 uur zien in plaats van tot 10 uur. Uh, tot slot zouden wij graag ook eerder de evaluatie willen. Voor implementatie van het parkeerbeleid willen we deze aanpassingen gerealiseerd zien. Z, uh, mocht hiervoor een extra raadsvergadering nodig zijn, dan zouden we dit graag worden. Dank u wel. Over het centrum is niet goed uh, gehoord. Sorry, doet hij het? Ja. Uh, of het uh, parkeergebied in het centrum uitgebreid kan worden, uh, omdat ons uh, verteld is dat het aantal parkeerplekken voor het aantal auto's uh, niet overeenstemt. Dus dat er te weinig parkeerplekken zijn voor het aantal voertuigen die er zijn. Dank u wel. Ik zie een hand van de heer Elgebaan. U ziet een hand en een vertwijfelde blik bij de heer El Ehm, um, om twee redenen. Reden één: wanneer u voorstelt om het centrumgebied te vergroten, creëert u eigenlijk de situatie die er nu speelt. Namelijk een overloop naar wijken die het ook al moeilijk hebben, waardoor eigenlijk het probleem alleen maar weer verder en verder wordt uh, eigenlijk weer, weer wordt gecreëerd. Dus ik, ik snap die helemaal niet helemaal in de, in de, in de context van het parkeerregime. Maar ook als ik kijk naar waar Jong Zandvoort eigenlijk voor staat rond, rondom het parkeerregime, dan, dan snap ik een aantal van uw ja, invalshoeken in deze helemaal niet echt. Want volgens mij bent u helemaal geen voorstander van het huidige parkeerregime. Um, en als ik u zo hoor, uh, past u het deels aan, maar houdt u toch een heel groot deel in stand. Uh, wat is dan het verschil tussen nu het parkeerregime afschaffen zoals u volgens mij de verkiezingen heeft gedaan, uh, en wat u nu voorstelt? Want wat u nu voorstelt zijn best wel hele grote wijzigingen van het parkeerregime. Dank u, Dank u wel, voorzitter. Uh, ik zou toelichten dat ik, ik zei al wat, aan, wat wij te, te horen hebben gekregen... is het aantal parkeerplekken voor het aantal voertuigen gebiedscentrum is uh, te klein. Uh, dus dat er daar een groot probleem zou ontstaan... en dat, het, dat ze niet een uitwijkmogelijkheid hebben. Uh, daarnaast, wat wij uh, vanavond gehoord hebben... is dat het eigenlijk niet mogelijk is om het parkeerregime uh, uit te stellen... of zoals wij zouden willen, dus de pilot van vorig jaar nogmaals herhalen. Dat is wat wij willen. We krijgen dat kan niet, eigenlijk, uh, om het simpel te zeggen. Uh, als het niet kan, wat er nu gezegd wordt... dan willen wij voor het huidige beleid wel een aantal aanpassingen zien... om het voor bewoners aangenamer te maken. Dat is wat wij proberen te vertellen. De heer Bali. Ja, dankjewel voorzitter. Als ik kijk naar het centrumgebied, dan is het aantal parkeerplekken daar nu evenveel als dat het in het huidige beleid ook is. En waar, wat u gaat creëren, en dat, dat is waar ik u hoop voor te behoeden, is dat we weer een overloop krijgen naar andere wijken. En die wijken rondom het centrum hebben ook die parkeerdruk al. En daar zit het probleem. Dat is precies waar nu ook de schoen wringt in bijvoorbeeld Oudnoord en in Tranendal onder andere en in, in park Duinwijk. En dat is iets wat we proberen te voorkomen volgens mij met het parkeerbeleid dat we nu indienen. Dus ik snap die, die stelfiguur er niet om uh, het oude probleem op te lossen met een nieuw probleem. Uh, op het, in dezelfde vorm dan nog. Ik wil even, even terug naar, want er zijn een paar concrete vragen door mevrouw Geurzon gesteld... die voor haar relevant zijn bij het, de vraag of zij, hoe zij met de motie omgaat met haar fractie. Ik wil graag, want anders gaan we hier het hele parkeerbeleid ook met elkaar opnieuw bespreken. Dat lijkt mij geen goed idee. Dus ik wil graag voorstellen om de wethouder in de gelegenheid te stellen kort een reactie te geven op datgene wat is ingebracht door de fractie van Jong Zandvoort. Die kunnen op basis daarvan hun afweging maken of ze met dat antwoord uh, uh, een reden hebben om voor of tegen de motie van de PVV te stemmen. Dat geldt voor u allemaal. Maar ik denk dat dat de juiste manier is om dit debat ook af te ronden. Meneer Elgebali. Ja, dan een, een punt van orde. Dan zou ik graag ook een tweede termijn willen. Want ik denk dat deze vragen tot zover nieuwe antwoorden oproepen dat ik daar graag nog even in tweede termijn dan, uh, een rondneem wil maken. Ik stel voor dat we eerst afwachten wat de wethouder voor antwoord heeft. De wethouder verzoekt om een korte schorsing. Dus hoe lang heeft u nodig? Hooguit 10 minuten. Ik schors de vergadering voor 10 minuten.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 For the places only they would know. Well, line a line, line a line, line a line, line a line, a line, line a line, line a line, a a line, line a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 stands a boxer and a fighter by his trade and he carries the reminder of every glove that laid him down and cut him till he cried out in his anger and his shame I am leaving I am leaving but the fighter still remains la, la, la. Dat was Manfred en Sans, uh, Paul, Simon en Jerry Douglas met de boxer. Dan gaan we nu snel door naar het volgende nummer, en dat is Zon Zo, ik. Ja, ik kan het even niet uitspreken. En dat is met het nummer Heavy Water. We luisteren nog steeds naar de raadsvergadering. Op Zier hebben antwoord. Op dit moment is er een schorsing in de raadsvergadering. En ondertussen gaan wij nog even een mooi nummertje afspelen op de radio. Water, pulls me down. I'm, up I'm up water, pulls me down I'm Just tell me today, take my hand. Please take my hand. Please take my hand.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 Zegs hier Voor God zegs hier Voor God zegs hier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 Dames en heren, ik heropen de vergadering. Wethouder hij heeft verzocht om een schorsing. Uh, nee. Dit uh, is zfv maar dat is omdat het een zeer belangrijk onderwerp is waar heel veel zandvoerders bij betrokken zijn. Dat zien we ook elke dag langskomen. Tegelijkertijd dat we ook natuurlijk in een situatie zitten met de overgang van... Uh, u als nieuwe raad, uh, voortkomend uit de oude raad... en uh, nog in een uh, situatie dat wij ook nog in een formatieproces uh, verkeren met elkaar. Dus uh, ik vind dat ook dat recht doen aan het feit dat we daar uh, de tijd voor nemen... en op deze manier ook met elkaar van gedachten wisselen. Ik wil graag wethouder Verheij het woord geven. Daarbij ook oproepen om hier niet uh, nog een, een, een, een hele verregaande inhoudelijke discussie... op alle punten en komma's van het parkeerbeleid te hebben. Dus ik wil wethouder Verheij het woord geven... En dan um, kijken wat wij daaruit op kunnen maken aan de stand van zaken. Wethouder Verheer. Ja, dank u wel, um, voorzitter. En ik wil eigenlijk um, beginnen uh, om, om te zeggen dat, dat ik heus gehoord heb wat u zegt. En de zorgen um, die bij u leven en die u, u hebt geuit, die leven in die zin ook bij ons. En als u vraagt van, goh, wilt u ruimhartig omgaan met het beleid, dan is het antwoord daar zonder meer jaar op. Um, dat gezegd hebbende eh, is er een aantal suggesties gedaan ook voor, vanuit Jong Zandvoort eh, voor eh, mogelijke verbeteringen. Eh, wat is nog mogelijk als het gaat om nou ja, de punten die u eh, zojuist eh, hebt genoemd. En mijn voorstel is om daar ook schriftelijk op terug te komen. Om eh, naar daarin ook goed aan te geven van eh, wat wel kan, wat niet kan. Maar vooral vanuit... Uh, nou, eigenlijk oplossingsgericht denken om te kijken hoe lossen we het probleem op. Uh, en daarbij kijken we gewoon welke middelen we daarvoor kunnen inzetten. en dan nemen we uw uh, suggesties uh, daarin mee. Uh, dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk nog even of er nog kort behoefte is vanuit uw raad. De heer Van Tichelen. Ja, ik ben een klein beetje verward, voorzitter. Of misschien heb ik niet goed geluisterd, dat kan ook. Hoor. Maar uh, ik zou graag willen weten: wat kunnen wij van de wethouder tussen nu en 1 juli uh, concreet verwachten? Uh, waar, waar is zicht op? Uh, wat is nou in feite de toezegging die hier gedaan wordt? De wethouder. Zoals ik uh, eigenlijk aan het begin van deze avond, ook naar aanleiding van uw motie, uh, heb gezegd. Uh, ...zijn de zorgen en de problemen die zich nu voordoen, uh, willen we die oplossen? De fractie van Jong Zandvoort heeft daar een aantal suggesties ook voor gedaan. Ik heb aangegeven dat ik daar schriftelijk op terugkom en dat doe ik uiterlijk uh, over een week. Dank u wel. Ik kijk nog eventjes ter afhandeling van deze bespreking van de motie... Het laatste woord is aan de heer Deen. Een korte schorsing, vijf minuten graag. Vijf minuten schorsing op verzoek van de fractie van de PVV. -M -M. Help me, it's all moving to You'll never be alone if you're. Alive.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 Open de vergadering. -M -M. En de verder. Uh, we zijn nog steeds bij agenda punt 6. Motieframe van de dag. <laughs> maar ik ben blij dat u, uh, uw interactie op alle fronten goed verloopt. Uh, ik uh, kijk naar de heer Deen. U heeft verzocht om een schorsing, dus ik geef u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, we hebben nog even kort overlegd. En uh, kijk, uiteindelijk zit niemand hier om een bepaalde zin of zo door te drijven. Maar we willen wel het beste voor Zandvoort. En uh, ik wil de wethouder dan ook vragen, kunnen wij de woorden die zij net heeft gezegd, uh, opvatten als een toezegging. Ze gaat ermee aan de slag met de items... die ook uh, met name mevrouw Keurenson van Jong net heeft aangegeven. Binnen een week komt zij met een, een lijst van mogelijke oplossingen... die de inwoner en de, en de ondernemer in Zandvoort helpen... de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Nou, dan zeggen wij oké, okay, samen met C. Uh, dan trekken we de motie in en gaan we uit van de kracht van de Raad... zodat we samen, ja, met z'n allen, alles in het werk stellen om voor implementatie van dit parkeerbeleid... de nodige problemen die er nu al zijn, dat we die uh, op kunnen lossen. En daar gaan wij dan uh, vanuit. En dat zou fijn zijn, want dan dienen wij in ieder geval de motie niet in. Die is dan wat ons betreft overbodig geworden. En zien we een toezegging uh, vanuit, uh, vanuit het college... die ons uh, in die zin dan aanstaat. En die, uh, laten we zeggen, de, de mensen helpt. Want dat is waar het uiteindelijk allemaal om gaat. We zitten hier uh, voor Zandvoort. Dus dat wil ik u eigenlijk uh, dan vragen, wethouder. Kunnen wij dat zo opvatten? U heeft de wethouder in, uh, de, de, de, de, vlak voor de schorsing gehoord... maar misschien nog even um, ter bevestiging van datgene wat u daarvoor gezegd heeft. Ja, dank u wel, um, voorzitter. En nou ja, uw woorden zijn me ook uit het hart ge gegrepen, dat meen ik oprecht. Want, want u zegt, uh, ik wil graag het beste voor de Dus Nou, dat wil ik ook. Ik heb nooit anders gewild. Dus daar kunnen we elkaar uh, helemaal uh, vinden. Um, ik ga niet alleen aan de slag, maar ik ben al aan de slag om uh, zaken op te lossen. Uh, want er komen gewoon dingen aan het licht. Uh, ik heb gezegd dat ik u volgende week uiterlijk informeer over, nou ja. Onder meer de oplossingen die Jong Zandvoort uh, heeft uh, aangedragen. Um, en daarbij um, kijken we gewoon wat de beste oplossing is. We doen dat zoveel mogelijk, natuurlijk ook binnen de kaders. Uh, maar als het noodzakelijk is om daar buiten te treden... dan laat ik u dat ook weten. Dank u wel, voorzitter. Meneer ja, Deen. Rechts, ja. Uh, ja, voorzitter, dank u wel. Deze woorden doen ons deugd. En uh, we zijn blij dat we op deze manier deze vergadering kunnen... ...in die zin afsluiten met, met deze woorden... ...en dat we in ieder geval gezamenlijk aan de slag gaan. Dat is fijn om te horen. Dank u wel. Dank u wel. Dat betekent dat de motie niet in stemming komt. Waarvan achter... Dan kijk ik even naar de vier, tot. Ja. Uitstekend. Ja, ik denk al dat misschien vergeet ik nog iets, dat die dan verscheurd moet worden. Of. Dat hebben we hier één keer eerder gehad. Ja, excuus. Ik weet het, dat dat leidt tot nodige emotie. Maar. Um, goed, uh, dan. Um, zijn we zijn aangekomen bij punt 7. De ingekomen post. Kunt u instemmen bij de, met de wijze, voorstelde wijze van afdoening? Dat is het geval. Dan, oh, oh, oh, wat gebeurt hier? Dan komen we bij het verslag van de vorige vergadering. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Dus ik ga ervan uit dat dat ook ongewijzigd vast kan worden gesteld. Met veel dankzegging aan de notulist. Dan is het thans 21 uur 57, drie voor 10 En sluit ik deze vergadering. En zie ik u over twee weken weer terug voor de commissieronde. Ja, dank u wel voor het luisteren naar ZFM Zandvoort. Dit was de raadsvergadering. En uh, ja, nogmaals, bedankt voor het luisteren. Uh, de techniek is gedaan door Isabel Geuransson. Door mijzelf. En dan uh, gaan we nog even eruit met een nummer. En dan... Uh, ja, wordt gewoon om, zo om tien uur wordt het nieuws gewoon voorgelezen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het... Kijken, mocht u op Zeeven TV hebben gekeken, en ik wens u een fijne dag.